Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De tentamens op de TU Eindhoven worden met een week uitgesteld... Het heeft te maken met een cyberaanval, waardoor het interne netwerk van de universiteit al drie dagen offline is. Studenten kunnen daardoor niet bij hun mail, schoolaccount en documenten. Dat is natuurlijk niet handig als je maandag tentamen hebt. Dat is de dag dat de toetsweek eigenlijk zou beginnen. Dat wordt nu dus een week later. De TU Eindhoven zegt dat er een oplossing in zicht is voor de hack. Delen van het netwerk worden deze week waarschijnlijk stap voor stap weer online gezet. Persbureau AP zegt dat ze een conceptakkoord over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas in handen hebben. In de eerste versie staat dat 33 gijzelaars worden vrijgelaten uit Gaza: kinderen, vrouwen, oude mannen en gewonden. In ruil voor de gijzelaars zou Israël honderden Palestijnse gevangenen vrijlaten. Mensen die vastzitten vanwege hun rol bij de aanslagen van 7 oktober komen niet vrij. Volgens Israëlse media is premier Netanyahu nog aan het overleggen over de details. Hamas zou al akkoord zijn. En mogelijk zijn honderden mensen besmet geraakt met hepatitis A... na het eten van blauwe bessen van Albert Heijn. Het gaat om kilozakken uit de diepvries die tot en met gisteren werden verkocht. Van 12 mensen is het zeker dat ze hepatitis A hebben gekregen. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Mocht je de besmette blauwe bessen ook hebben gegeten... je hoeft je niet meteen grote zorgen te maken, zegt het RIVM. De meeste mensen die, uh, die deze infectie krijgen verloopt het uh, ja, of zonder symptomen of heel mild. Maar er is een kleine groep mensen die hier uh, wat te meer erg... Uh, beloop aan overhoudt. Over het algemeen gaat het dan zover dat je lever wat gaat dysfunctioneren. En dat gaat gepaard met de klassieke gilzucht symptomen. Dat je wat geel gaat zien. Dus je huid, maar ook je oogwit gaat wat geel zien. Dat duidt dat de lever het dus minder goed doet. En dat moet wel goed ondersteund worden met medische zorg. Mogelijk heeft een bessenplukker in Polen zijn handen niet goed gewassen. En is het virus daardoor in de zakken terecht gekomen. Het weer. Vannacht wordt het op veel plekken mistig. Maar het blijft wel boven nul. Morgen krijgen we opnieuw een grijze dag. Met ook af en toe. Doemotregen bij 2 graden in Limburg en 8 in Friesland. Zie dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 110 kilometer file. Op de A9 heb je verre de meeste vertraging richting Alkmaar. Daar liep het alvast door een ongeluk. Nu staat er ook nog eens een keer een te hoge vrachtwagen voor de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Dorp en de Wijkertunnel staat het zo goed als stil over 15 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 like Sunday morning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 Zo zijn je niks zo goed oe, Bij elkaar en ik weet niet wat ik. Doe, doe. Hoe zijn we hier belang?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 <laughs> Don't stop, make it pop. Ready here, and now the dudes are lining up Cause they hear we got swagger But we kick them to the curb Unless they look like Mick Jagger I'm talking about everybody getting drunk, drunk Boys try to touch my junk, junk Gonna smack him if you're getting too drunk, drunk Now, now, we going till they kick us out, out The police shut us down, down Police shut us down, down Po, po, shut us down Don't stop and make it pop down I'm not Walk in downstairs. En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een storing bij DigiD is het niet mogelijk om in te loggen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of andere overheidsdiensten. De problemen begonnen aan het eind van de ochtend. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Kenia is kritiek op het aankomende staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in maart... Volgens critici gebruikt president Ruto het bezoek om zijn imago op te vijzelen. Hij krijgt veel kritiek vanwege mensenrechten schendingen. Door de chaos in Haiti zijn volgens de VN meer dan een miljoen mensen op de vlucht. Ruim de helft is kind. Gewapende bendes trekken door het land... en hebben bijna de volledige controle over de hoofdstad Port-au-Prince. Het weer bewolkt met lokaal mist of motregen. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of drie. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel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 Lacht, dan zou ik zeggen voor de zoveel keer, Ik wil geen ander nooit meer De koffers staan al buiten, de achterklep slaat dicht Een laatste lange kus in het vroege ochtendlicht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 This is me, you wanna get crazy? Cause I don't give a- Wie had dat ooit gedacht? Je bent zoveel veranderd Ik werd niet wat jij wou Maar papa luister nou Ik doe de dingen die ik doe Met mijn ogen dicht Jij was heel wat van plan Maar daar kwam weinig van Ik lever geen prestatie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 Cfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Z FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6.